4 uur. Dit is Maus Schreurs met het CNW-journaal. De Nigeriaanse terreurbeweging Boko Haram heeft opnieuw een video vrijgegeven... van de schoolmeisjes die twee jaar geleden zijn ontvoerd. Op de video zijn zo'n 50 meisjes te zien. Een gewapende man eist dat de regering een aantal handlangers... van de terreurgroep vrijlaat. Als dat gebeurt, komen de tieners ook vrij, zegt hij. Op de Filipijnen hebben honderden mensen gedemonstreerd... tegen het besluit van president Duterte om oud-dictator Marcos... een herbegrafenis te geven met volledige militaire eer. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn tijdens zijn regime... duizenden mensen gemarteld en vermoord. Marcos werd twintig jaar geleden afgezet na een volksopstand. Hij week met zijn gezin uit naar Amerika, waar die in 1989 overleed. Zijn vrouw Imelda leeft nog. Zij staat bekend om haar luxe levensstijl en haar enorme schoenencollectie. In Renesse is een man opgepakt omdat hij een politieagent met de dood had bedreigd. Hij was het niet eens met een bekeuring die een vriendin van hem kreeg. De agent zette gisteravond een auto aan de kant omdat hij ergens reed waar dat niet mocht. Terwijl hij de bestuurster een bekeuring gaf, stapte de bijrijder uit. En die zei dat de agent de bekeuring moest verscheuren omdat hij hem anders de keel zou doorsnijden. De agent herkende de man en wist dat hij vaker gewelddadig is. En daarom haalde die collega's erbij. Met veel moeite werd de man opgepakt... en meegenomen naar het bureau in Middelburg. In de Eredivisie heeft Heracles een eerste overwinning... van het competitieseizoen geboekt. De club uit Almelo was thuis met 3-1 te sterk voor Willem II. Heracles kwam halverwege de eerste helft op voorsprong... door een vrije trap van Bellasani. Vlak na rust scoorde Gladon twee keer... Het weer, er trekken wolkenvelden over het land met hier en daar wat opklaringen. Het is rond de 20 graden. Morgen opnieuw bewolkt, maar ook af en toe zon. In het noorden kan ochtends een bui vallen. Later vrijwel overal droog. Het wordt tussen 19 en 23 graden. En dit was het... ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Een slingert begin van de derde en laatste uur alweer van Zelfoot op zondag. Met deze van Kago, je hoorde Stol de Show. Het derde uur met daarin de volgende onderwerpen. Allereerst even, het is ongemeen spannend... en dan hebben we het over volleybal in Rio tussen Servië en Nederland. De Serviërs hebben de derde set naar zich toe getrokken... en dan staan momenteel in de vierde set met 16-12 voor. Dus het is nog niet ge gebeurd hè. Nee, zeker niet. Hoor. Het gaat nog door totdat de laatste bal gevallen is, hè? Dus wij blijven nu ook dat de komende uren voor u volgen. Met dus nogmaals tussenstand 17-12 inmiddels voor Servië in de vierde set. Uiteraard rond de klok van kwart over vier hebben PIT Report. Het is een korte, want de heren vanuit de Vermoelen 1 zijn allemaal op zomerreces, om het zomaar eens te zeggen. Maar toch is er wat nieuws uit de Pitsstraat, dat rond de klok van kwart over vier. Uiteraard hebben we straks de eindstanden van de vanmiddag verspeelde wedstrijden in de Eredivisie. En we hebben natuurlijk om half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Dolly en het gedicht van de dag. Het wordt een prachtige om kwart voor vijf. Onder het motto van Jij bent de zon. Uh, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... naar uw enige echte Zandvoortse lokale omroep ZFM. Onder meer via de 106.9 te beluisteren. Kabel 104.5 FM. En www.zfmsandvoort.nl De dame Carol Emerald hebben we een hele tijd niks meer gehoord. Is het er nog wel met de muziek? Nou, in ieder geval een aantal jaren geleden wel. Wat didn't er met it was like The next I I this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 Ja, dat smaakt naar meer, hè. De muziek van Felix. Hier horen ze met Eend uh, hij naar het origineel van Chakra Khan uit de jaren tachtig. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, bijna kwart over vier. Dat betekent uh, de Pit Report inderdaad uh, bij uh, CFM. En wat Albert jan al zei, de heren uh, zijn uh, lekker op vakantie, op zomervakantie... maar er is toch wel het een en ander te melden. Ja, en wel, uh, Alcon vervangt Harriato bij Menner...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 En verder reservecoureur bij Mercedes, waar hij het opleidingsprogramma volgde. Hij werd in 2014 kampioen in de Europese Formule 3 kampioenschap, waar hij Max Verstappen aftroefde. In 2015 volgde de titel in de GP3 een opleidingsklasse. Ocon zat voor het eerst in een Formule 1 auto uh, in oktober 2014 in Valencia, waarin, uh, waar hij in, in een Lotus een raceafstand aflegde om zijn superlicentie te behalen. In de eerste helft van dit lopende seizoen was hij de officiële reservecoureur bij Renault F1. Harianto blijft aan. Harianto blijft bij Manor Racing als reservecoureur. De Indonesiër had zich met veel sponsorgeld ingekocht bij Manor. Voldoende voor de eerste seizoenshelft. Het is hem echter niet gelukt om bij zijn sponsor... de ongeveer slechts 15 miljoen euro los te krijgen... die nodig zijn om het tweede seizoendeel af te kunnen maken. Dus Ocon vervangt Harianto. Als we dan nog eventjes kijken en uw geheugen opfrissen... Red Bull heeft in het constructeurskampioenschap... inmiddels Ferrari achter zich gelaten... en staat met 256 punten op een tweede plek. Op de eerste plek natuurlijk Mercedes met 415 gevolgd... op een derde plek door Ferrari met 242... Om het wereldkampioenschap staat Max Verstappen op een zesde plaats met 115 punten. Zijn maatje Daniel Ricciardo staat op een derde plek met 133 punten. Lewis Hamilton blijft de leider met 217 punten, gevolgd door zijn teamgenoot Nico Rosberg... met 198 punten. Op 28 augustus gaat het carnaval dus weer los. En wel het Formule 1 carnaval bedoel ik dan in België... op het circuit van Franco-Jean. En dat is wat mij betreft meteen de mooiste race van het jaar... in België op Spa. Here hier is Koens en This Girl... lekkere yeah, platen, it deze gauwe ouwe it van de Stereo MC's. You're the lasting Music. En my name is Ron, ja. Daar begon de plaatje bij, Dat vind ik altijd zo leuk, hè. Het is zeven minuut voor half vijf. De wedstrijden van de eredivisie die vanmiddag om half drie gestart zijn... zijn inmiddels ten einde, we zullen ze even de eindstanden doornemen. Feyenoord, FC Twente, 2-0. En dan Goat Eagles tegen NEC, gelijkspelletje 2 tegen 2. Eh, uh, wat hebben we nog meer? Dat was het al, hè? Dat was hem. Dat was hem al. Dat was hem. En uh, natuurlijk, die begint over een, iets meer dan 20 minuten. De klapper van de dag. PSV ontvangt in Eindhoven AZ. Oké, okay, dat gaat inderdaad een hele spannende pot worden. Hmm.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 name's blurry face and I care what you think Wish we could turn back time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 Oh, we gaan heel even naar uh, Rio, want het gaat lekker hè, met uh, de volleybaldames. Nou, het is uh, ja, ongelooflijk. staan we twee sets voor, twee tegen nul. Twee tegen 0. En dan uh, laten ze toch uh, de, de Serviërs weer terugkomen tot in de setstanden 2 Twee tegen twee. Maar nu in de vijfde set. En die, ja, dus ze hebben we het toch even laten liggen die twee sets. Uh, maar nu zijn ze volop ont ontvlamd, om het zo maar eens te zeggen. ontbrand. 12 voor Nederland, 5 voor Servië. Maar goed, nogmaals, ik geloof er niks van totdat de laatste bal is gevallen. Dus momenteel tussenstand Nederland, Servië, 12-8. Oh nee, 12-5. Even kijken, een brilletje op. Ja, 12-5. 13-5. 13-5. Beslissende set, uh, uh, de vijfde set. Dus uh, ja, hierna is het bekend. We gaan even afkicken van gisteravond met leef. <laughs> ergens in Amsterdam. Ja, dat was een leuke avond hoor, die Amsterdamse avond.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 Diverse podia in het centrum van Zalvoort. Met heel veel Amsterdamse muziek. En uh, ja, we kwamen nog even een beetje bij. He, daarvan met uh, deze van uh, Ander Haas uh, junior. Je hoorde hem met de single Leef. Nou, wij leven ook nog als volleyballand. O, o, o. Nou ja, acht matchpoints in de laatste set. Ja, okay. Is toch wel lekker hoor. Ja, dat het is goed dat je dat even zei. Want die vijfde set gaat maar tot vijftien. Klopt. En ik dacht, het was op een gegeven moment 14, 8 of zo. Ik denk, nou dat moet nog even. Maar je ja, gelijk, het was matchpoint. Dus Nederland heeft een zinderende partij tegen Servië in vijf sets. De overwinning naar zich toe getrokken. Zoals gezegd met in de vijfde set. Een set van vijftien tegen acht. Dus ze eindigen hoger in de pool waardoor ze in het kwartfinales wellicht een mindere te tegenstander treffen. Uh, dat is dus wel even van belang. Dat is mooi. Nou, Goed. Dolly time. Ja, het is uh, dier van de week. Ja, klopt. Dolly is een eigenzinnige dame van 13 jaar. Al anderhalf jaar woont deze dame bij het dierenthuis Kennemeland... en nog steeds heeft zij haar gouden mandje nog niet gevonden. Een flink aantal katten promoot zichzelf en worden snel geplaatst. Maar onze Dolly kijkt de kat uit de boom... en dan loop je, uh, je kans dat je je gouden mandje mist... Dolly is zoals gezegd eigenzinnig, eigenzinnig, een echte lappendame... die best wel eens een tikje kan uitdelen. Maar lief en vriendelijk kan ze ook absoluut zijn... en dat ligt ze heel hard te spinnen. Wat Dolly graag wil, is iemand die haar in haar waarde laat... en de band rustig met haar opbouwt. Iemand die een lekker zonnige tuin heeft en een rustig huis... en dat gouden mandje verdient deze schat absoluut. Het dierenasiel is geopend van maandag tot met zaterdag van 11 tot 4 uur... en te bereiken via telefoonnummer 5713888. 571-3888. Of kijk ook even op de website www.dierenthuiskennermeland.nl. Want ook Dolly verdient een thuis. En Zo is het maar net. Een mooi plekje zoeken wij voor Dolly, het dier van deze week. Kennen we dierthuis te vinden aan de Keesomstraat nummer 5. Dus daar kan je gewoon langsgaan en even kennis maken met Dolly en de andere leuke dieren die daar aanwezig zijn. Franstalige muziek van Frans Gaal nu. Hier is Ella Ella.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 dat was uh, de singel van Frans Gaul. Uh, leuk om weer eens uh, terug te horen. En Ella, Ella. En wel 7, overal 5. Zodra ik het gedicht van de dag. Jij bent de zon. Klopt. Ja. Maar, en uh, het zonnetje schijnt lekker vandaag. Uh, <laughs> klopt. Ja, ja. ja, dan denk je van... Ik doe, jij bent de zon, want we hebben geen zon gehad. Maar nu gaat in één keer die zon schijnen. Maar goed. Uh, je wilt het even, over, je wilde even hebben over de lifeguards. Uh, ja, Klopt. klopt want, ja, wat de zeemijl heeft vandaag plaatsgevonden in ja, Bloemendaal? want het was een goed gevulde dag voor de lifeguards op beide posten. Want vanaf vanmorgen, zoals elke week, een oefening voor de lifeguards in opleiding. En daarna met zes varende eenheden bijstand verleend aan de zeemijl van reddingsbrigade Bloemendaal. 360 zwemmers zwommen van Zandvoort naar Bloemendaal. En in de middag werd twee keer assistentie verleend aan katamarans, onder andere mast overboord. En werd natuurlijk vanaf het strand het watertoezicht gehouden op de strandbezoekers... Het is een drukke dag voor de lifeguards. Ja, mooi weer. Dus uh, inderdaad genoeg te doen op het Zandvoortse strand. Ja, we gaan weer even naar Rio toe, albert uh, met I Go To Rio. In my baby, when my baby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 De Gennaro Pieter Allen, een leuke, leuke klassieker Die uiteraard daar heel goed bij aansluit I go to Rio En dat gaan wij nu ook doen Michael Phelps, ja, wat een enorme prestatie Van die zwemmer daar in Rio En wat een geweldige loopbaan Heeft die Michael Phelps achter zich Hij heeft nog gestreden Met Pieter van der Hogeband En hij houdt nu zijn zembroek aan Den Wilgen Zoals het zo mooi heet Want Michael Phelps heeft zijn loopbaan met zijn 23 e Olympische titel afgesloten het Amerikaanse zwemwonder won afgelopen nacht Nederlands de Titan met zijn landgenoten het goud op de 4x100 meter wisselslag. Het aantal uren, een aantal uren voor de race maakte hij bekend dat hij in Rio de Janeiro zijn laatste wedstrijd op topniveau zou zwemmen. Ik heb veel om op terug te kijken na 24 jaar in de sport. En vanavond stoppen we ermee, Aldous Phelps. In totaal heeft hij nu 28 Olympische plakken op zijn erelijst staan. Naast de 23 keer goud, ook driemaal zilver en twee keer brons. Op de vraag of hij de volgende spelen in Tokio in 2020... voor zijn 30ste medaille gaat, antwoordde hij... ik denk het niet, jongens en meisjes, het is voorbij. Dit is het, in de winnende Amerikaanse race. Afgelopen nacht scherpte startzwemmer Ryan Murphy... het wereldrecord op de 100 meter rustslag aan. Hij klokte 51,85... en bleef daarmee onder het oude toptijd van landgenoot Aaron... per, per sol 51,94... Uit 2009, dus een waardig afscheid van het hoogste zwemniveau. Zwemplateau. Michael Phelps stopt er mee. Ja, dat zegt hij. Hè? Dat had hij al eerder gezegd, toch? Ja, ja, ja, ja. Maar toen kwam hij ineens weer hè, in 2016 en een enorme prestatie heeft hij daar uh, neergezet. Zet dadelijk het gedicht van de dag. Jij bent de zon, maar eerst is nog even omi. Hier zijn ze met cheerleader. In Solution is my queen, cause she stays strong Alles naar Pokémon Go, hè? Met cheerleaders zoeken. Ook oh, goed. Je de singel van Omi... en daarmee is het kwart voor vijf geworden. Daar komt hij aan. Het gedicht van de dag. Jij bent de zon. Soms. Soms droom ik dat jij... jij er niet meer zal zijn. Dat ik alleen ben. Alleen. En heel erg klein.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 Elke zaterdag en zondagmiddag bij CFM zo rond kwart voor vijf, hoor je het gedicht van de dag. Jij bent de zon, jij bent de zee. Het gedicht van deze dag, de zondagmiddag. Ja, ja, ja, ja, ja, ik herken er iets in. Hier is Jij bent de zon.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 We gele stammen, we leven van liefde. De zon en de zee, We vijf daar niet zitten. En kom met me mee, want op te gevlagen als sneeuw voor de zon. Denk dan aan die dagen, dat heb nog bon. goed. Dan vul ik mijn glas en drink ik op jou. Dan vul ik mijn longen en zing ik voor jou. Jij bent de zon, jij bent de zee. Jij bent de liefde, ga met me mee. Jij bent de zon.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 Jij bent ik moet uh, toch wel één ding uh, toegeven, Albert Jan. Ik vind hem als gedicht van de ja. dag toch wel wat beter en, dan en, dit. En, <lacht> ik, moet ik je daarin uh, gelijk geven? <lacht> toch wel, hè? Ja. Ja, die Job die kon absoluut niet zingen, <lacht> maar goed. Hij scoorde toch wel een redelijk hit, hoor, met deze single... Jij bent de zon en jij bent de zee. En nogmaals, als gedicht van de dag uh, deed hij het een stuk beter, hoor. Met jij bent de zon. <lacht> het is negen minuten voor 5 vijf uur, Sanford. Goedemiddag, hier is Keesje in de Sunshine Band... Dus ik van Casey en de Sunshine Band. And that's the way I like it. Ja, het zit er alweer bijna op, dit programma, over jan. Ja, ik wil even twee dingetjes kwijt. Uh... Ja, je hebt nog tijd hoor, dus. Oh. gaan. Zojuist is de, de marathon voor de vrouwen uh, geëindigd. Toch met een klein incident vlak voor de finish. Een man sprong over de, de regeling heen en probeerde de loopsters uh, hun lopen te, te bemoeilijken. Maar binnen een poep en een scheet, zo gezegd werd hij omringd door motoren en soldaten. En dan moest hij weer terug springen, terug over de reling. En hij zal ongetwijfeld zijn opgepakt. Maar de winnaar van de Marathon voor Vrouwen is geworden... de Keniaanse Tsumgong... in de tijd van 2 uur 24 en een ste seconden. Dus daar, Kenia heeft weer een gouden plak erbij... en wel door de dame Sam Tsumgong. Goed, ook dat... Uh, nogmaals, even klassiek liefhebbers vanavond. Vergeet niet in te schakelen om 7 uur. Van 7 tot 9 is er CFM Klassiek elke zondagavond. Samenstelling en uh, uh, presentatie in handen van onze collega Ruud Jansen. Met prachtige klassieke muziek. Ik ben zo blij dat klassiek weer terug is op de radio bij CFM. Dus elke zondagavond van 7 tot 9. Dus klassiek liefhebbers, vergeet dan niet in te schakelen. Want ook voor klassiek zit je goed bij je enige echte lokale zender ZFM. En om kwart voor vijf is de wedstrijd van de dag begonnen. PSV tegen AZ. Daar staat het nog 0 tegen 0. Oeh, spannend. Heel spannend. Want Ajax heeft punten laten vallen. Ja. Dus het, kan het ja je vindt van, het maar nooit. Je het vindt van het, van het maar nooit. Kan het eind van de competitie nou net zo betekenen? Net die twee dat, punten. Dat bedoel ja, ik. Daarom. Dat bedoel ik. Ah, wij zijn er volgende week weer. Yes, toch? Ik, op, ja, toch? Tenzij ik, uh, ik ben nog bezig in de Oh wonen, Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. duineren ja. race. En uh, wie weet dat ik mee mag. Maar we, goed, we houden nu op de hoogte. In ieder geval, in principe, volgende week zaterdag zijn we er weer. Tot volgende week en een fijne zondagavond. En bedankt voor het luisteren. Dag. Some groetjes. Doei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 Look at it. Keep as you go. Just remember last is on you. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.